Dat was de Euro Breakdown weer voor deze week. Volgende week hebben we weer een hele nieuwe lijst voor je klaar liggen. Ik hoop dat je er dan ook weer bij bent. Voor nu wens ik u allen een fijn weekend. Ik hoop dat u niet al te veel last hebt van het weer. Want het voorspelt allemaal niet veel goeds dit weekend. Maar probeer er toch van te genieten. En tot volgende week. Yeah, wat? Is dat het? Ja, het over. Hoe je het? Ik weet het niet. Ik het hele ding Nou, je niet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 Voor de meeste mensen is één inenting tegen de Mexicaanse griep genoeg, zegt het Europees Geneesmiddelenbureau. Eerder was het advies tweemaal tegen H1N1 in te enten. Maar vrijwel alle vaccins blijken voldoende effecten te hebben bij één keer. In veel Europese landen was het inentingsprogramma al ingesteld op één vaccinatie voor volwassenen. In Nederland wordt twee keer gevaccineerd. De Tweede Kamer vindt het een verstandig besluit van prins Willem-Alexander en prinses Maxima om hun villa in Mozambique te verkopen. De prins wil het huis verkopen zodra het af is. Als reden noemde hij de negatieve publiciteit. D66-leider Pechtold vindt het jammer dat die als belangrijkste reden wordt genoemd. Hij vindt dat het meteen al een moeizaam project was. Premier Balkenende spreekt tegen dat het project niet goed doordacht was. Hij benadrukt dat het prinselijk paar zelf heeft besloten om de villa te verkopen. Actrice Josine van Dalsem is overleden. Dat heeft haar echtgenoot tegenover omroep Max bevestigd. Ze had al geruime tijd kanker. Van Dalsem speelde vooral in de jaren 70 en 80 een groot aantal rollen. Onder meer in een televisieserie over het leven van Matta Hari. Nadat ze in 2003 longkanker had gekregen, speelde ze een speciaal voor haar geschreven theaterstuk over kanker. Tot eind vorig jaar stond ze nog op het toneel. Josine van Dalsem is 61 jaar geworden. Treinreizigers kunnen binnenkort sneller reizen tussen de Randstad en Groningen, Twente en Zuid-Limburg. De winst bedraagt enkele minuten. Het komt door de nieuwe dienstregeling die de NS op 13 december invoert. Verder komen er meer intercityverbindingen en wordt de reis naar Antwerpen, Brussel en Parijs ruim 50 minuten korter... doordat de reis over het HSL-tracé wordt gemaakt. Het weer... Het is bewolkt en in het westen en noorden regent het. De regen trekt langzaam naar het oosten. Het is tussen de 13 en 16 graden. Morgen is het eerst droog en af en toe schijnt de zon. Er staat minder wind dan vandaag en het wordt 13 graden. Daarna gaan er weer buien vallen. Dit was het NOS Journaal.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 I sleep. sleep twitch Lord, we're so ingenious we can walk on the moon. But when I hear of how the forests have died. so enchanted by how clever we are Why should one baby feel so hungry she cries Salt water wells in The eyes was We're the same.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 6.9 CFM CFM It is fine